Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS journaal.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 Voornaamste tegenstander van Timmermans bij de verkiezingen... is de Duitse Manfred Weber. Hij is de spitsenkandidaat namens de Europese Volkspartij. Dat is de grootste fractie in het Europees parlement. In Roermond is vanochtend Harry Smeets gewijd tot bisschop. Dat gebeurde in het bijzijn van 24 andere bisschoppen. Alle Nederlandse bisschoppen waren er... en ook kardinaal Simonis, die met Emeritatis was aanwezig. Kardinaal Eik kon er om medische redenen niet bij zijn... De 58-jarige monseigneur Harry Smeets werd in oktober door paus Franciscus benoemd tot bischop van Roermond. Hij volgt Frans Wiertz op, die een jaar geleden met emeritaat ging. Het weer. Later vanmiddag trekken er vanuit het westen weer buien over het land. En vooral vanavond en vannacht is het erg nat. Ook morgen geregeld buien. Wel neemt later op de dag de wind wat af. En schijnt nu en dan de zon. Het is, net als vandaag, een graad of 9 à 10. Dit was het NOS Journaal.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 Van het jaar, zoek je de warmte bij elkaar? Zie je aan, De kerstboom glanst, dit feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je Bye. We hebben het vandaag al een paar keer gezegd... de studio van uh, CFM is zo mooi versierd. Wij zijn in ieder geval klaar voor de kerst. Waarschijnlijk ben jij dat ook wel... naar uh, vandaag de kerstboom in huis gehaald te hebben. En nu moet hij nog versierd worden. Kom maar nou, jongen. You're the queen en Aid ain't nothing going on... zo so, aan het begin van het uh, derde en laatste uur... alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we gaan natuurlijk over een tweetal uh, platen... weer gelijk schakelen met Duintjesveld. Want uh, daar is voor ons aanwezig Joop van Es... Tijdens de wedstrijd SV Zandvoort-EDO. En echt, Zandvoort moet eigenlijk winnen. Tussenstand momenteel nog 1 tegen 1. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk om half 5 het vaste item. Met Dier van de Week om half 5. Nou, we hadden er vorige week ook al in de uitzending. Maar ze heeft helaas nog geen uh, baasje gevonden. CQ, ze is nog niet gereserveerd. Dus vandaag in de herhaling: uh, Dier van de Week, Loetje. Het gedicht van de week, nou ja, er ligt een stapeltje van... Een, ik weet niet hoeveel gedichten bij je, dus je mag gaan uitzoeken, erop. Ga ik zo meteen doen. ben benieuwd wat het wordt. Uh, dat rond de klok van kwart vijf, het gedicht van de week. V uh, gedicht van de week, voetbal... Uh, wellicht nog een stukje pit report, ondanks het feit dat de Formule 1 uh, op vakantie is. Zijn er nog wat nieuwtjes uit de wereld van de Formule 1. En wellicht ook nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze hit van Seth en Ellie Duet. Hier is Happy Now. Two! Tussen 7 en 9, dan ga je ze weer horen bij ZFM. De 40 beste plaatsen van Europa in de Euro Breakdown. En collega Mike Buley is op dit moment druk bezig met de luisters. Dus ik zou vanavond zeker gaan luisteren, er komen weer heel veel goede plaatjes langs. En waarschijnlijk deze ook wel de plaats die je juist te horen van Z en Ellie Douet En Happy Now. Wij zijn happy, want we zijn klaar voor de kerst. Een heel fijne, vrolijke kerst.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 de komende dagen nog heel veel horen op de Nederlandse radio. De zeeuw van Bente eet en Do They Know It's Christmas. De tweede helft inmiddels alweer een kwartier aan de gang op Duitsersveld. SV Salford tegen Edo. Hoe is het daar Joop? Nou, kwartier is het wel nou voor de even, Rob. Want het is in 12 minuten, maar... Goed, bijna hier. Ja, het is nog steeds 1-1 en soms het heeft twee dotten van kansen gekregen. De eerste was het uh, bedwaten die een kanje van een schot moesten en dat het, het lat uiteenspatte. En de tweede kans was voor uh, Salufa Toet die net niet die bal goed aangespeeld kreeg en hem daarom miste. Maar voor de rest is soms het alleen maar op eigen geld een beetje aan het voetballen. Omdat ze wint. Is, uh, is Edo gewoon sterk op dit moment? Die houdt die bal goed in de ploeg. Uh, weliswaar, soms uh, krijgt die bal ook wel. Maar ik denk dat uh, als je gaat vergelijken met de Eerste helft, dat Edo vaker op de andere helft is geweest dan soms in de Eerste helft. Dan wordt het een aanval, want de uh, linkerveld, of de uh, rechter moet ik zeggen. Dit water naar Fatout, Fatout. Speelt uh, uh, daar uh, Jus de Haan. Gaat die, gaat die voorstel? Nee, dan gaat het Hij een nu Die bal geeft die diep. En die wordt weggekopt, simpel, door Edo. Edo kan de bal, spellen overnemen. En dan gaat daar via de hele snelle Isaiah uh, die die bal niet pakt en gelukkig terug moet spelen. Omdat hij goed verdedigd wordt door uh, uh, Rico van den Berg. Um, Edo moet weer terug op eigen helft. Diep op eigen helft er wordt de bal rondgespeeld En ja, eigenlijk, probeert die bal te pakken te krijgen, dat gaat er niet lukken. Nee, ook uh, uh, Sony van kan er niet bij komen en dan wordt die bal weggekomen naar uh, de Edo-speler op de. Dat is eigenlijk niet goed. niet goed zien. In ieder geval, Edo zet die bal voor. En kan nu erbij komen. Dan heb je 16. En dat is. 16, dat moet zijn. Nee, dat moet de 10 zijn. Dat is Joost de Kuurman. Die lost dan van prachtig schot. Dat is wat gelukkig een stand voor de tussen En die bal is eruit gebeden. Toch weer Edo aan de bal. Edo, ook de rechterkant van het spel. En ja, die eerste van Daar kan ik ook weer op. Fijn beheer. Dit water. Het water heel snel, heel snel. Daar langs de laatste verdediging. Dan kan ik proberen nog iemand bewegen. En daar wordt hij van de bal gespeeld. En die zeven er in de hand, is, want hij speelt de bal en er wordt daar geappelleerd voor dat hij een schot en daar krijgt waarschijnlijk een kaart, een gele kaart. En ik denk niet dat het de recht is. Hij speelt de bal en dit is een, een beetje raar. En ik, misschien dacht men in de schijf dat hij een speler raakt, maar dat is niet het geval. De speler blijft ook gewoon staan, als hij echt nogal liggen, maar op heel grus, want dat schot behoorlijk hard. Ja, ik denk dat hij de bal raakte. Maar goed, hij krijgt een gele kaart vlak van mijn neus in de 60 minuut. En dit is nog 5-1-1. We gaan even terug naar de studio en dan komen we met een klankpapiertje weer bij u terug. In die wedstrijd Edo tegen Sam, van tegen Edo en de van 1-1. Straks inderdaad meer over deze wedstrijd. Dankjewel, Jop, voor dit moment. Is zo dadelijk even na half vijf komen we weer terug bij Jop Fris. Maar eerst gaan we weer zo'n guilty pleasure draaien, Albert-Jan. Je bent er helemaal klaar voor, hè? Ja, ik kan ja, er helemaal zin ja, in. Jazeker. Nou, de kopje aan op de Stanfordse Radio. De singer van Rick and Never Gonna Give You Up. is hij gestart op Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag, een echte regio-derby. De wedstrijd SV Samvoort tegen Edo. Nou, nog geen berichten van Jovres gaan er even vooruit... dat het nog steeds 1 tegen 1 staat. Ook in deze tweede helft. Waarin SV wint en mee heeft. En dan moet je weer uitkijken dat je de bal niet kwijtraakt en dergelijke. Joh, dus juist de single van Donna Summer... blijft een lekker nummer, de State of Independence... We hebben trouwens over voetbal gesproken. Vanmiddag om half één is uh, een andere wedstrijd gespeeld. De wedstrijd van de Veteranen 1. Oftewel uh, SV Sanford 6, zoals ze tegenwoordig heet. Eindstand uh, van die wedstrijd tegen Schoten. 4 tegen 6. Helaas dus een uh, verlies voor SV Sanford. En Laten we hopen dat die andere SV Sanford gewoon uh, vandaag gaat winnen tegen Edo. Want de punten hebben we echt keihard nodig, uh, Albert-Jan. Klopt, want... Uh... Uh, SV Zandvoort staat voorlaatste en daar iets daarboven, één daarboven staat Edo... met twee punten uh, voor. Dus uh, dit is echt wel een belangrijke wedstrijd. Want als ze drie punten pakken, dan staan ze dus uh, niet meer voorlaatste, maar uh, op twee na laatste, om ja, te zeggen. gelijk spelletje hebben we helemaal niks aan. Hebben we niks aan. Zo is het. Nou, we gaan hem wat vroeger doen. Loetje, het dier van de week. Ja, loetje in herhaling. Want echt deze loetje van 12 jaar jong, die verdient echt een thuis... Mijn naam is Loetje, ik ben een kruising van 12 jaar jong. Wegens omstandigheden moet ik op mijn oude dag nog verhuizen naar een nieuw thuis. Naar mensen ben ik een vriendelijke hond en luister ik goed. Wil graag de basiscommandos uitvoeren... maar als je meer samen wil doen, moet je wel mijn baas zijn. Als mensen bang voor me zijn, dan voel ik dat goed aan en kan hierop reageren. Daarom plaatsen mijn verzorgers mij het liefst niet bij jonge kinderen. Als ik buiten losloop, kan ik prima met andere honden overweg... zolang deze niet dominant over me zijn.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 Zoals je kunt lezen ben ik nog een best een sportieve jongen. Voor een baasje ga ik door het vuur en ben ik ook een goede waker. Wie geeft mij nog een paar mooie jaren? En waar verblijft Loetje? Loetje verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Loetje verdient een thuis. Zo is het, het Dier van de Week. Loetje, ga voor uh, Dier van de Week naar de Keesomstraat nummer 5. En hier is Symphony nog een keertje de single van Clean Bennett.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 And every melody is timeless And now your song Van deze single niet de gewone versie, maar a capella, ook zo mooi. Door de symfonie, de singel, uh, inderdaad, van Clean Bandit en Sarah Larson. Zie je hem? Helemaal in de kerststemming weg 10a, we zijn er helemaal klaar voor. En Je gaat nog heel veel kerstmuziek horen de komende dagen op je eigen lokale radio. Een heel fijne vrolijke kerstfeest, Een heel fijne kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. CFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Hey, we hebben er zin in hier bij CFM. En uiteraard ook heel veel lekkere kerstmuziek, wat ik al zei. Zo ook deze van Whitney Houston. Dat was uh, inderdaad de serie van Whitney Houston en Doe Je hier wat I hier. We gaan uh, weer over naar Duitsersveld, naar uh, Joop van Es. Eens even kijken hoe het uh, gaat met SV Salford. Zijn we een beetje sterker geworden, Joop, of niet? Nee, Rob, moeizaam, moeizaam, moeizaam. Uh, uh, Edo heeft het beste van het spel, als je van het beste kan spreken, want het is niet echt een denderende wedstrijd. Soms kan je geen vuist maken, soms is geen eenheid. En dat is opvallend. Uh, dus, er staan er gewoon vier, vijf, zes jongens voor in te voetballen, die lekker kunnen voetballen, maar het is geen eenheid. En ze kunnen de bal niet in de proef houden. Edo doet het wel. Edo houdt die bal laag en speelt de man in, gewoon in de voeten. En dat is heel belangrijk. Net een prachtige mooie schot van, uh, ik denk dat het uh, Berg Bijkenkant was, vanaf een meter of 40. Kupers op heel ver voor zijn doel. En dat was met.. Jammer, Bidwater met een hele mooie bal net vanaf de zijlijn. Met gevoel, maar net buiten de kruis. Maar goed, eh, Berg Belekamp die zag dat de keeper. En weet niet het team voor zijn doel stond. Die plaatsiebal, echt prachtig mooi, Hij liep achteruit te keeper en kon er nog net over die achterlijn tikken. En dat was een corner. Dat, meer is eigenlijk niet het geval. Sommert heeft geen kansen. Maakt geen kansen, creëert geen kansen. Dus. En Edo, wel die was gevaarlijk net, bij het doel van uh, Daan Kerkman. Uh, dat is eigenlijk op dit moment de, de, de, de situatie en de keeper die neemt lekker zijn tijd om die bal weer in het spel te brengen. Want uh, Edo die heeft ja hebben ze alle tijd niet één keer, wat wil zijn. Uh, uh, Edo is wel de sterkere ploeg en uh, uh, Edo heeft uh, voor zover ik weet in de laatste vier wedstrijden drie keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Dat zijn wel negen uh, zeg ik negen punten nee tien punten uit vier wedstrijden er is heel veel op en. Uh, dat laat ik nu ook zien, het zandvoort is echt niet de beste, wel niet. Hier wordt Duitse berg aangespeeld. berg kan ook niet het verschil maken. En daar wordt natuurlijk ook wordt ontzettend top op gelet en op het water. Je krijgt eigenlijk weinig kans van, van de verdedigers en dat zijn eigenlijk de sterkere de mannen van Zandvoort. Die heeft de hana paardjes vanaf de rechter, linkerkant goed doorgekomen, maar ook niet weer het, de, de bal niet voor kunnen krijgen of een schot op doel kunnen wagen. Daar gaat, even kijken, hier is dat, eh, uh, uh, berg, nee, Janne Kreuger. Kreuger, maar water. Uh, water probeert de Man te bescheren, natuurlijk, dat doet hij altijd. En dan kan je ook wachten. En dan is het verre trap van de verdediger van uh, Edo, maar gelukkig kan Daan Kerkzman daar optreden, Holland optreden, en die bal verder voor transporteren. Maar ondertussen Jesse de Haam die bal probeert te pakken te krijgen en dat lukte net niet. Verdediger van Edo, dan brengt die bal weer terug naar het middenveld. En daar staat een die echt mee is, dus, ja, wel die hard gaat te werken, in is gevallen voor uh, uh, Sadin, uh, Patoe. Die eruit is gehaald dan door uh, Sonnier. En daar gaan de mensen voor, dat heb ik niet alvinders. En daar gaat de kluige blijkbaar over de en mag dan op kracht gooien. Op eigen helft. En uh, ik, kan, ik kan niet zien hoe het is. Nee, we kwamen op de kluige, maar de vraag van mensen wordt. Even trouwens voor een, een wester persoon het erg druk, maar ik denk dat het merendeel de vandaan komt. Uh, dat is uh, niet anders. Het is zo. En uh, daar kan Edo gaan uitverdedigen. Eerder nummer 4. Maar een uh, hele diepe bal. Omdat die wind komt hij toch wel helemaal in het uh, doelgebied van Zandvoort. En daar kan uh, ik, uh, Zandvoort te verdedigen. Dat is helemaal aan de kant van het Ik kan niet zien wie het is, hier vandaan. Maar Edo mag in ieder geval gaan gooien. Ten hoogte van het 60 gebied van Zandvoort, aan de getovende gezien aan de linkerkant van de zon. Uh, die bal moet, die uh, gaat daar nu eigenlijk komen, het wordt gewoon Nee, niet ver. ...in de voeten gegooid en dan komt er een, een hoge bal... ...voor Niel van Zandvoort en Daalkerkland kan die pakken... ...en de bal weer in de spel brengen. We spelen in de 83e minuut, uh, luisteraar. Het is nog maar kort nog voor Zandvoort... ...om uh, hier uh, orde te stellen. En ik ben bang dat het heel erg moeilijk gaat worden. Graag terug naar de studio. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. En straks komen we weer terug bij Joop Maar eerst, uh, het is uh, ietsje vroeger dan uh, normaal gesproken... ...het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie. Volgens mij heet hij De Avond.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 en als de morgen opstaat ben je bij mij en misschien heb ik al thee gezet. En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen. En als het regent gaan we terug naar bed. Uren, uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet het verleden, het verleden geeft geen zekerheid. Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker Een straatlantaarn buiten geeft wat licht En de dingen, dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen De stoelen staan al te wachten op het ontbijt En morgen, morgen word ik wakker met de geur van brood en honing De glans van het gouden zonlicht in jouw haar En de dingen, dingen in de kamer, ik zeg ze wel trusten Vanavond, vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen, de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou. En je kunt, je kunt niets zeker weten want alles, alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof in jou en mij. Weer een mooi gedicht van de dag, Albert-Jan. Dank je wel daarvoor. En als we naar buiten kijken, vanuit de studio van ZTV aan de Tolweg, Tina... lijkt het inderdaad wel avond op dit moment. Het is al behoorlijk donker geworden en dat betekent wel... dat is dan weer het voordeel dat de kerstversiering nog mooier wordt. Gewoon. Hier is avond. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.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 Is inmiddels bekendgemaakt de top 10 van de top 2000. En ook deze van Boudewijn de Grote in Avond staat daarin geheel terecht genoteerd. Dit jaar komen we hem tegen op nummer 10, Joop. ...wonderbaarlijk dat die ooit een heel hoog in de middag komen... ...want is eigenlijk een vrij onbedenken nummer in deze zonkie van de Maar nou, ...dat is al lang niet meer natuurlijk wat alles gaat... Zo waar, is het, nou ja... Hey, weet het je... ...hebben ook welke mooie dingen gemaakt Rob. Ja, dat, daar heb je helemaal gelijk in... ...dus vandaar dat we hem ook uh, weer uh, zeker draaiden deze avond... ...ja, ja uh, het eind van, uh, de, van de tweede helft is uh, op die moment uh, gaande daar uh, op Duintjesveld... ...gaan we nog scoren of niet? Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen... Van over was uh, Edo net uh, heel dichtbij een uh, tegeldoelpunt opnieuw. En dat kon gelukkig gedaan, een kerk waardoor echt handelend op te treden voorkomen. En soms vond ik, ja, het dat, dat, dat, dat, dat is het niet, het is het niet. En het is gewoon eigenlijk een beetje een rare wedstrijd. Want het waard toch nog behoorlijk. Niet zo hard ja, als in eerste zelf. En Edo zit alleen maar op die helft van het soms voor te drukken. En soms komt er niet uit. Slechte paarsers met name. Die zijn daar deden dan. Ja, dat is natuurlijk het heel spelletje. Als je niet goed kan paasen, je kan je niet bereiken. Dan is het gewoon een foute boel. Nu weer, 16 meter gebied, Edo. Daar, nummer 16, een invaller is dat. Dat is, even kijken, dat is Branco Uitendaal. Je gaat hem pingelen. Dan zit nummer 6. Oh. Van weg, weg die bal. Ja, hij komt er niet uit die bal. Ja, daar is hij daarmee weg. En daar zit nee, ook die Destaan die ik weet van doen. Stamford dat, uh, heeft het ontzettend moeilijk in de laatste minuut. Die speelt die loopt ondertussen 90ste minuut. Nee, nou, die is al voorbij. Dus nu staat hij in 90 En dan gaan er eentje helemaal vrij overstand voor En dan gaan we gelukkig. Ik, ik kan niet zien wie het is. Ik denk dat van den Berg die kan die bal wegpoeieren. Echt wegpoeieren. En daar kan. Uh, uh, uh, uh, uh, weet ik. Uh, de van gebruik maken. Die werd net neergelegd, ook in de middenlijn. Santos heeft eindelijk een beetje lucht om die saaie bal te gaan nemen en voorin te gaan zien. Maar Santos blijft achterin, anders. Er zijn maar 3-4 spelers die van Santos voorin zijn. En dat is een Butwater, dat is Duitserburg, uiteraard, die heeft En en houdt het eigenlijk min of meer op diepe bal op de berg. Dus hij gaat overal het iedereen heen. Dan gaan later keeper over de achterin lopen. En dat is een achterbal voor uh, Edo. Ik ben benieuwd hoe lang die schijf ze laten doorspelen, want er is niet echt veel gebeurd. Hij heeft ook heel weinig uh, moeite gehad om deze wedstrijd in goede banen te leiden. En die keeper die blijft maar die bal met een tegeneffect naar een plaats brengen. Ja, dan rolt hij terug en dan moet hij hem weer wegleggen. Gaat die bal komen, eindelijk. Hoge bal. We bereikt tot aan de middenlijn? Hier is dat? Even kijken, brengt Komt op. die de bal weg in de hoofd van een tegenstander en Edo is er weer uit. Via de rechterkant van Zandvoort. En daar is geplacht en gegroten voor buitenspel. Goed geconstateerd denk ik, want het moeilijk te zien is altijd. Maar uh, de wat was echt bij de spel. Soms gaan we van de Waas breed naar Michielsen. Michieltje gaat hem tingelen. Moet tingelen, want er loopt iemand zitten mee. En dat is een hele slechte paas. Nem een rol eigenlijk door de situatie. Je moet die bal open zijn en schieten. En Edo mag op eigen helft gaan ingooien. Dat gaat waarschijnlijk wel even duren. Want de bal dicht aan de andere kant, zo'n beetje. En dan uh, gaat hij dan sukkelen om die bal terug te spelen. En te kijken dat was uh, verdediger uh, nummer 7 en uh, dat is dan uh, Florian Toen. Florian Toen die gaat ook gooien. En die pikt natuurlijk een meter tot 10. En dan wordt het niet op gelet en dan gaat de bal via een voet van Sandvoort weer over de zijlijn. nu op de middellijn. En daar is van de Burg boos dat hij de bal niet mee krijgt. Maar hij geeft echt hier zijn been over de zijlijn. En dus uh, mag Edo gaan gooien. Dat is ondertussen gebeurd. En dan gaat hij ook wat mensen ervoor en dan gaat hij weer niet zien. Ja, daar is uh, even kijken naar diepe paas. Dat is geen duivenstof. Dus er wordt wel gevraagd en wij zijn weer geen sneller dan tegengaan. Dan gaat de boot wel vandaan. Zit je mee in de gebied? Kom zo vooral. Zit je Haal het. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Dying sickers! Dying sickers! Geweldig, Schitterend! Prachtig mooi! We dus en het was, het werd geplacht voor duivenstof. De schijf zit in de geertes. En dus, dus de berg is heel snel en je legt hij die bal terug. Daar hadden de hele moeite om die bal uh, uh, uh, onder controle te krijgen. Die haalt toch uit, toen het uit. En dat dus is afgelopen, hier met 2-1. En dit is echt ongelooflijk. Het was echt, echt, echt, ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit heb ik nog nooit gemaakt. Geweldig en, toch? Ja, het is ongelooflijk om. Het krachtel uh, doen we vandaag, vandaag <laughs> natuurlijk. Uh, uh, uh, protesten van, van, van uh, Edo, maar hij sluit gewoon af. Er uh, doet er verder niks mee, ook het, het signaal van, van de assistent-vrijverrechter negeert de de er stond uh, het wind hier. Uh, ja, er komt geen uh, video uh, bij, of, uh, uh, of wel? Uh, nee, nee, nee. Maar uh, uh, niet terecht, stond het wind niet terecht, echt niet, want het was, was gewoon een hele slechte wedstrijd. Maar ze winnen wel, en zijn drie punten, en dat is, ja, nodig. Dit was het vanaf, vanaf uh, Duintjesveld, heren. De volgende week nog één wedstrijd, dan gaan we de, de winterstop in. En uh, ik ga niet naar die wedstrijd toe, want dat is een uitgesprek. Oké, dankjewel, Joop. Dus wel. En een hele fijne zaterdagavond. Dankjewel voor je Jij verslag. ik wel eens Oké, okay, ja. Dat, dat zijn, uh, zijn goede berichten inderdaad van uh, Joop van Nissen. We winnen vandaag daar op Duintjesveld met 2 tegen 1. De derby SV Sanford tegen Edo. Daar worden we blij van. you Het slot van de tweede helft en het slot van de wedstrijd van vandaag. De derby SV Zandvoort tegen Edo. Wat een spannend slot zeg. Jongen, jongen, jongen. jongen. Ik wil die vader nog wel even zien hoor. Ja, ja, ja. Video ja, referee, maar. Ja. ja, Jesse de Haan die zorgde er uiteindelijk toch voor dat uh, Zandvoort uh, met de winst van het veld uh, afliep. Eindstand van de wedstrijd van vandaag. 2 tegen 1. Hoe krijgen we het voor elkaar? Nou, dat is inderdaad dat is een goede vraag. Ja, maar het is gelukt inderdaad. Jesse uh, Daan zorgde voor uh, de winst van SV Zandvoort vandaag. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Eind van deze wedstrijd, wou ik zeggen. <laughs> Ook eind, van van deze, deze, ja. eind van deze uitzending alweer, albert uh, Het ja. zit er weer op. Het is erbij gevlogen. Ja. Volgende week doen we er nog ene? Ja, zijn we er zeker weer. Zijn we er zeker weer op de zaterdagmiddag? Ja. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En Albert-Jan en ik zeggen graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Zo meteen trouwens. Non-stop muziek entertainment voor je. En daarna live de top 40. Zo is het. Tot volgende week. Dag. Doei doei. doei.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 When you look at allemaal fijne dagen en